Marjet Krol met het NOS Journaal. Familieleden van mensen bij wie een erfelijke ziekte is vastgesteld... krijgen voortaan eerder te horen wat er aan de hand is. Dat hebben klinisch genetici afgesproken. In Nederland hebben ongeveer een miljoen mensen een zeldzame erfelijke ziekte. Dankzij bijvoorbeeld DNA-onderzoek wordt dat bij steeds meer mensen vastgesteld. Meestal stelt de patiënt zijn familieleden zelf op de hoogte... maar de artsen gaan zich daar nu meer mee bemoeien. Taxichauffeurs hebben de afgelopen jaren smeergeld betaald... om te mogen rijden vanaf de luchthaven Schiphol, meldt NRC. Volgens de krant betaalden ze zo'n 5000 euro per persoon... aan de directeur van Schiphol Taxi... en was die directeur tegelijk hoofdagent van de Amsterdamse politie. Met meldingen van chauffeurs bij de politie en de belastingdienst... zou niets zijn gedaan. De betrokken taxibedrijven zeggen dat er niets aan de hand is. Maar de agent die directeur van Schiphol Taxi was... is inmiddels door de Amsterdamse politie ontslagen. Op Curaçao zijn een man en een vrouw aangehouden die ervan worden verdacht dat ze een jonge Nederlandse hebben beroofd en in zee gegooid. Het gebeurde al in augustus. De twee bedreigden de jonge Nederlandse vrouw, lieten haar pinnen en gooiden haar in het water. De politie verspreidde beelden van de twee waarop ze zichzelf bij de politie melden. De vrouw overleefde het omdat ze in ondiep water was gegooid, zegt de politie. En de democratische presidentskandidaat Bernie Sanders is ontslagen uit het ziekenhuis. De senator van 78 legde dinsdag zijn campagneactiviteiten neer... toen hij met hartklachten het ziekenhuis inging. Nu blijkt dat hij een hartaanval heeft gehad, zeggen zijn artsen. Er zijn twee stents in een dichtgeslipte ader geplaatst. Sanders zegt dat hij zich nu weer goed voelt. Het weer nog periode met zon en het blijft vrijwel overal droog. Tot een graad of 14, morgen vanuit het zuiden regen... In het noorden blijft het waarschijnlijk droog en dan wordt het 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jurande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland komen momenteel mistbanken voor... daar moet het verkeer echt nog wel even rekening mee houden. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Volgens mij vergeten dat dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit. En kom naar een van de honderden activiteiten uh, in het donker tijdens die nacht van de nacht. En uh, voor meer informatie kan je altijd even kijken op nachtvandanacht.nl. Wat een verhaal, dames en heren. Doe, doe, doe. Toebak leeft niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ja, ik vind ze leuk. Um... We gaan beginnen. Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Dit is een wake-up call. Ja, het is een wake-up call. Uh, Toebak leeft hier op de radio. Oh, Kutzooi. Nou, door van een maal. Hè. Wie is dat Jij... nou weer? Ja. Yeah. Komt hier nou weer binnen? Sorry, goed, het is, ik zal meenouden. Uh, ja, we komen hier naar binnen. Uh, oh, mag ik even, krijg een belletje. Oh, Ja, dank u wel. Ja, Nou ja, goed. Komt allemaal zo in één keer tot ons. Uh, het is even naar acht uur. Het team is weer compleet. Goedemorgen. Goedemorgen, de jeugdafdeling, de bejaardafdeling. En. Uh, ja, welke afdeling ben ik eigenlijk? Ja, de hogere bejaardafdeling. De uh, hoger bejaarden? Hoge bejaard ja, oh, ja, precies. De oh, zon die draait nu om. Je doen. Komt het door mijn baard of zo dat ik een ja. keer ouder word ingeschat? Ja, ja. Wel, hè? zeker. Ja, Want de grijsheid zit erin, hè? In mijn ja. baard. Ik vind hem echt heel mooi. Ja, nou dank ja. Je. Ik heb eigenlijk alleen maar positieve reacties erop gehad. Vorige keer had je hem nog niet, volgens mij. Nee, dat moest je sparen. Toen was gewoon geschoren. Ja, ik, okay. ik moest ervoor sparen en nu heb ik hem Ik, dacht, ik dacht voordat ik hier... Ik uh, ben drie weken niet geweest. Ja, dat, nou, zeker. Dat, zeker. Dat, uh, ja. Voor die tijd, uh, ik denk, nou, jij hebt hier geslapen en je hebt... Uh, uh, in de tijd niet geschoren. Uh... Oh, ik dacht alleen dat je dat bedoelde. Dat er ook nog iets anders was. Dat je, zeg maar, iets opmerkt. Een odeur misschien. Nee, dat niet dus. Nou, jawel, <laughs> nou, maar dat, oh, dat zou ik niet hard op, op de radio Nee, leggen, nee, doe dat, dat, dat ik uh... maar niet. Ik nee, moet de luisteraars die ruiken, helemaal niks van ons te Het Dus dat is wel heel echt. prettig natuurlijk. Nou, uh, welkom bij dit radioprogramma. Het is weer een week vol gebeurtenissen. We kijken straks natuurlijk weer een stukje geschiedenis. Uh, de versnappingen worden alweer boven tafel uh, gehaald. Een heerlijke koffie. koffie. Het is tijd voor koffie. Heb je hier altijd weer. En uh, afgelopen week, ja, wat is ons allemaal bijgebleven? Natuurlijk, tractoren op de weg. De storm. Die is ja. ons heel erg bijgebleven. De storm? Die heeft echt uh, in Zandvoort een enorm... Nee, storm. Oh, nee. Regen. De regen, ja. Dat heb ik zit lezen, ja. My. Ja, nieuwe ja. riolering. Alles uh, aangeschaft. En het blijkt dat er even goed of in een kolkende rivier ontstond. Nou, het dat nu op andere straat. plekken ook heel hoog. Op de Verlendeweg waren bij de rotonde. Ja. Het is gewoon kniehoog. En, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Is daar. bij jou ook in de kelder gelopen of niet? Nou, ik geloof het niet. Ik, maar ik heb uh, mijn hele... Ik geloof het niet. Nee, mijn uh, luik voor uh, naar beneden. Naar de kruidruipen. Ja? Die uh, is helemaal uh, dichtgesteld Met ja? het uh, zeiltje en alles. Ja? Ik heb niet alles weggehaald om te kijken of het misschien wat natter is daar. Je hebt er niks uh, gestaan. Je merkt je nee. het vanzelf als je huis verzakt. Ja, ja. Nee, maar je heb er niks staan dat je denkt van, oh, ik pak even een wegpot uit de kelder. En ik heb wat dat deze week. Nee, nee? nee, dat niet. Je, je hebt er niks staan. Is het echt een kruipruimte of is het ook is echt niet... Gewoon een kruipruimte. Oh, geen ja, ja, ja, ja. trappetje naar beneden. Ja. Nee, nee gelukkig Oké, okay, ik wou zeggen, dan, dan ga je kijken in je kelder, Al schijnt het ook helemaal niet kijken in je kelder. Hoe is het met de nieuwe baan in Haarlem? Ja, dat ja, ja, ja, goed. Ja, dat goed, leuk. Je hebt ik, toch uh, steeds uh, werk? Ik bedoel, uh, er komen steeds mensen die toch graag op de, op de foto willen. Ja, zeker. En uh, ja. nou, dat is toch mooi, want tegenwoordig zou je denken dat dat mensen gewoon even zelf doen. Alhoewel... Maar binnenkort komen wij gewoon een shoot doen. He? Voor het toebakleven. Ja, dat is een Altijd goed welkom. idee. Altijd wel. Ja, moet alleen een collega het overnemen natuurlijk. Dat kan hij niet gaan doen. Nee, precies. Nee. Dat hij moet er moet ook als... op. Ah, ja. ja, hij moet er ook op. Nou goed, ja. En uh, ik vind tegenwoordig, ja. Ik zie heel vaak foto's met mijn kinderen. Het, allemaal met het uh, mobieltje gemaakt. En... Ik zeg altijd, zoom een klein stukje in. Want je krijgt zo'n grote neus. Ik zie niet wat je bedoel. Maar ze gaan natuurlijk gewoon met een 35mm lens... die op de camera zit, gaan ze foto's maken van veel te dichtbij. En dan ja, krijg je ja. dus toch allemaal een redelijke grote neus. Al die telefoons krijgen steeds meer een, uh, een groothoek, uh, lens, Zodat je met z'n allen leuk een selfie kan maken. Ja, ja. He, maar, ja. maar uiteindelijk herken je jezelf nog op de foto. Bijna niets. Goed. Straks onder andere de gitaarplaat. En ook een stukje rustige muziek. Maar eerst even hier de nieuwe single, althans. Nou ja, zo nieuw is hij niet meer. Het album is al een tijdje uit, natuurlijk. Ik heb het over het thema en falen: Borderline. thema in Palen. Eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde, maar toch leuk hè. Zo'n jaren zeventig sound een beetje. Een beetje met zo'n galm achter de stem. Doet het altijd leuk. Dit is Borderline. Ja, dit is wat anders dan de Asperger. Ja, Borderline is weer wat anders. Maar asperge hoor ik trouwens... Dus sorry, ik zit nog steeds bij Greta, zeg maar, vorige week van die klimaat-top natuurlijk. Zit ik nog steeds dat uh, asperger eigenlijk niet meer wordt gebruikt als... Uh, nee, het is... Uh, het uh, wordt niet meer genoemd. Het is het ASS. ASS, ja, goed. Dat is dus autistisch uh, spectrum syndroom. Oké. Okay. Ja, goed, goed. Ik he? dacht dat je ja, nee, weg, mee, he? Ik heb je nog een collega, gedacht, he? die heeft ook een man, die heeft Asperger en Kaas. Er zijn zoveel mensen die Asperger hebben. En het is ook echt een hip om het bijna te hebben. zeg maar. En ah. of je dan meteen allemaal moet inzetten voor het milieu, weet ik niet hoor. Je kan het ook op een andere manier inzetten. Ik bedoel, uh, ja. Ja, ja, op zich voor het milieu is het wel weer allemaal. Precies. Nou goed, het wordt al aan gewerkt hè, het milieu. We gaan maar het is ook dat de boeren degene, er allemaal laten gooien, dus het is klaar. Degene die voorspelde dat de crash zou komen in 2007, die had ook Asperger. Die kunnen dus inderdaad uh, uh, reeks uh, abnormaliteiten ontdekken die dan toch een samenhang hebben. Oké, okay. oh, dat, dat is wel die... bijzonder. Die ja, ik heb wow. het ook nog gelezen. zou eigenlijk ook wel logisch natuurlijk. Ik heb dit boek trouwens gelezen over die huizenmarkt in Amerika. Ja, dat allemaal ja. onder de stond. ging dat allemaal uitzoeken. En ja, ja mensen zijn zo gefocust. Ik, ik heb één cliënt ooit gehad die dit ook heeft. En die uh, was helemaal gek op landkaarten. En die ging dan uh, zeg maar landkaart zijn hoofd leren. En dan kon je zeggen een paar jaar later gaan vragen van, uh, waar ligt dat plaatsje? En dan noem je het gewoon daar en daar zijn hoofd. Ja. En daar en daar. Maar ja. hij was ook altijd met de landkaarten bezig. Wist hij ook co uh, coördinaten en zo? Uh, dat nou, was nee, volgens niet. Was wel. niet. Die mensen die kunnen ook zo nee. een foto maken. Dat die hebben een fotografisch uh, inzicht. En die maken zo een... Uh, ze staan even daar. En thuis maken ze dan een enorme mooie foto. Met helemaal ja. alles precies in uh, verhouding en zo. Dus maar goed, ze uh, steken uh, ook nog uh, veel tijd ook in. Hè? Wat, wat Rembrandt ook. Voor fotograafscheugen. Ja, ja, nee, maar dan echt ook voor ja, verhoudingen. Okay. Uh, mathematische. Gefektgeheugen. Ah. Okay. Maar die kunnen ook zien hoeveel uh, touwtje uh, lucifers liggen. Maar dan moet je maar die ene film zien met uh, Dustin Hoffman. Ah ja, maar als er in een film gebeurt, dan klopt het. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Er is daar wel een voorbeeldpersoon uh, bij geweest trouwens. Hè? Die uh, waren... Uh, uh, dus dan of mijn dochter geïnspireerd was. Uh, dus er schijnt wel echt een verhaal achter te zitten. Nou goed, het is dus aan de morgen toe. Ik even kijken de wereld in. Ik zie hier een, een vrouw, een zwerfster. Wat is dat? Ja, dat is goed. wel een heel bijzonder verhaal. Nou, ik vind het niet leuk dat je, dat je landen zo... <laughs> ja, sorry. Ze <laughs> snapte het zelf niet. Maar goed, doe dit, doe dit ja, een Ja, er zijn, uh, was het in Los Angeles dat je een dakloze dame van 52, ja. Emily Zamurka, die werd onlangs gefilmd toen ze een prachtige aria tegen horen bracht dat Oh ja. De galmende gangen van de metro... In Los Angeles. Maar ze heeft dus doordat deze beelden van deze versie van Omeo, Omeo Bambino Caro... dus yeah. van Puccini, uh, die ging viraal, viral... en die heeft miljoenen harten geraakt. En het schijnende verhaal over hoe stakkels werd... heeft er nog een schepje bovenop. Oh. Maar nu heeft het filmpje ervoor gezorgd... dat zij uh, uh, dankzij deze film dus een tijdelijke voorlopige woning heeft gekregen... en is er al meer dan 30.000 dollar ingezameld om haar te helpen. Oké, okay, is hij ooit niet ook daar naartoe gegaan nou los einds, dus om zeg maar zangeres te worden? Zoiets. Oh, dat, dat, uh, uh, jij, jij hebt je verhaal. Nou ja, ik ken het verhaal nog helemaal niet. Of is het een, een ander verhaal, maar dit klinkt als dat verhaal dat zij ooit daar naartoe gegaan, niet lukte niet en uiteindelijk op de straat terecht kwam? Nee, hey, dit is een ja, heel andere zangeres. Dus zanger, ja, ja, dit is een heel andere zangeres. Ja, dat lijkt een beetje op jou. Ja. Maar goed, uh, ik kijk even naar Marcus. Die had een stukje techniek over iemand die met kankercellen. Wat was dat ook oh, voor ja, ja. Of heb je dat al niet meer voor je staan? Hmm. Dat klonk wel... Maar het, is, het was een bijzonder bericht. Nou, ja, dat was wel bizar. Want yeah. uh, ik moet hem er even bij zoeken. Um, wat, er was een arts en die had een, een nieuw uh, scanapparaat. Uh, ja. Yeah. Um, de Butterfly Scan, dat oh, ja. heet hij. En uh, daarmee kun je uh, kankercellen uh, ontdekken. Ja. Yeah. En uh, dokter Martin Krieg uh, was met het apparaat aan het testen. En bij stom toeval ontdekte hij dat hij zelf kanker had. Oh. Dan schrik je wel even. Dat, dat gaat even heel kijken. snel. Je zet het ding op je keel of ergens. Dan komt er gewoon, uh, you've got cancer. Ja, daar kwam het wel een beetje op neer, ja. Hij was, uh, hij was uh, ja, het apparaat aan het, uh, aan het ja, laten zien van... Kijk, uh, hoe het het? Uh, zo werkt het, blablabla. Nou, presentatie, alles erop en eraan. Was dat, ja, dat echt in een grote zaal vol met mensen? Uh, of uh, was dat gewoon bij hem thuis? en die dacht, nou, Hoe werkt dat ding eigenlijk ook weer? Nee, het was geen nou een vrij grote. Oh, echt waar? Er waren mensen bij, ja. Gewoon met het publiek erbij. Ja, en dat was wel even een dramatisch moment. Ja, dat geloof ik ook wel. Ik vraag me wel een beetje af, is het, Zou het echt zo zijn? Of had hij het en deed nee. hij alsof? Oh, het heeft hij het Fake het even, news. fake nieuws. Ja, dat zou we wel weer kunnen. misschien. Dat je denkt van. Uh, Your days are numbered. Precies, het is afgelopen. Nou, extra dramatisch te laten lijken en te laten doen natuurlijk. Goed, straks een stukje geschiedenis wat ik al zei, ook een stukje wat we allemaal niet meer hebben is onder andere een lekker stukje gitaarmuziek. Wat dacht je van deze Jimmy Eat World All the Way? The first time at a bar drinking early, easy enough to say. Watch things. Langdradig en lommer. Toepak leeft. Er is niets aan de hand. er is geen bom of zo. The sun is Zo maar zo'n is hoor, momenteel. Wel, ik zie nog wel een, uh, ja, ik zie, ik zie nog wel een zonnetje. Maar ik ben bang dat het niet voor lang is, want ik denk dat binnenkort gewoon dat het uh... namelijk nou, weer uh, winter wordt, hè? Ik bedoel, we krijgen, bijna kunnen we de kerstplaat weer gaan draaien natuurlijk straks. Oh ja. Is dat ja, is ja, een ja, beetje, wel. Uh, ja, misschien is dat een beetje te kort Ja, dit is te vroeg, hè? Ja, dit is te vroeg, ja, vroeg, hè? Ja? Is dit te vroeg weer? Oh ja, ik krijg wel een nieuw oh, ja. gevoel weer. Ja, het is leuk hoor. Wat een goede oude tijd. Oh, ja, het is echt geweldig. Hoor. Goed, uh, welkom uh, bij dit rijprogramma. We hadden net de Villagers en daarvoor natuurlijk Eat, uh, Jimmy Eats World. En uh, dat heet All The Way. Allemaal uh, leuke informatie. Ik lees vandaag in de Telegraaf. Ze zijn bezig met de jeugd moet wat meer uh, samenhorigheid gaan kweken bij elkaar. En het leger mikt nu uh, op 100.000 jongeren die vloer krijgen voor de maatschappelijke diensttijd... En Bijleveld heeft het bedacht. Je hebt zoiets van, uh, ja, misschien wel weer leuk. Kijk of uh, de jongens gewoon uh, misschien weer een idee krijgen in Defensie. Huh? Ja, het is niet? Uh, het heeft wel iets. Het heeft wel Ja, en uh, er zijn nu 35 jongens. Uh, Afgelopen week uh, zijn uh, op, uh, hoe noem je dat? Op het oproep op geweest. In geval op het zijn Op het troeien geweest, Weet ja. Ik wel hoe dat en uh, uiteindelijk vonden een aantal vonden het toch wel leuk. Die vonden het wel gezellig. En uh, had ook zoiets. Nou ja, misschien is het wel iets voor mij. Ja. Het was ook wel zwaar, maar het was ook wel erg vet om het te doen gewoon. Je ziet ook op een foto's bij dat ze aan het rennen zijn. Dat er een paar op het strand liggen. Maar ik zie wel een paar. Zijn dat dan nou veegpieten die ze erbij hebben? Dit ah. lijken wel veegepieten. Niet... Nee, dat is camouflage. Oh, camouflage. oh schrokkelijk denk ik, is dat dan de bedoeling? Ik was even afgeleid. Maar nou goed, uiteindelijk uh, uh, uh, ja, is het even afwachten als ze dit door gaan zetten. Het is niet verplicht, maar het is wel een ideetje om het jongen bij elkaar te brengen. Nou, misschien ja. is het wel handig, want er, gebeurde, er vallen ja? steeds meer uh, uh, uh, ja, uh, doden door uh, uh, rondzwervende kogels. Ja? Dus uh, vooral in Amsterdam gebeurt dat veel. En uh, nou ja, als we ze dan een beetje schiettraining geven... dat is natuurlijk wel handig, dan schieten ze sneller raak. Nou ja, dat doet me altijd denken aan het vrouw. Mijn vrouw heeft ooit in uh, Israël rondgelopen. En daar zat ze al nou heel vaak in de bus. En dan kwam je ook van die militairen tegen. Die hadden gewoon een wapen bij zich. En die gingen ook met het openbaar voer. En uh, ja, die waren regelmatig. Zaten ze hadden gewoon het openbaar voer. denk ik van, oh ja, als er iets gebeurt... dan is er altijd een militairtje in de buurt. een ja, militairtje? Zeggen... Ja, en als iedereen een beetje als jeugd in het leger heeft gezeten... kunnen ze ook uh, sneller... Uh, Reageren. Heb jij zelf een dienst uitgegeven? Nee, voor mij waren het te veel. <laughs> voor 65 We waren gewoon te veel. gasten. Uh, te veel gasten, ja, dus dan hoef je niet. Dus ik had echt massel. Nou ja, aan de ene kant denk ik van. Ik had wat misschien wat minder individueel geweest, Individuelist geweest, als ik nu dat ben. Dus ik had misschien wel het uit moeten doen. Maar uh, nou, ik vond wel nog lekker meer, zo. Ik heb een ruggengraat gehad, toch? Ja, ik ben nou een beetje slap, hap gewoon. Ja. <laughs> Ja. Echt ermee. Nee, maar ja. ik, de samenhorigheid is in deze maatschappij wij, uh, ver te zoeken soms. Ieder, ja. ieder voor zich. Ik heb een, maar ze hebben ook gezegd, in plaats van, van dienstplicht, dat je anders uh, uh, in een bejaardenhuis mee moest lopen. In ieder geval iets aan de bevolking moet geven. Nou, dan denk ik wel dat we, mensen weten waarvoor ze gaan kiezen natuurlijk. Dan gaan natuurlijk. ze toch maar in dienst. Dan gaan ze denk toch denk maar in dienst, denk ik. Ja, maar, maar, maar dan kan je zeggen dat iedereen dat moet doen. Dus ook de vrouwen. Ja, dat, ja dat, want dat de dienstplicht was natuurlijk nooit nee. verplicht voor vrouwen. Nee, nee. En ik denk, als je dan kan zeggen... Van nou, het is gewoon een maatschappelijke plicht... en je kan kiezen of je in dienst gaat... of dat je Hier inderdaad vrouw vrouw een, een, een jaar... Uh, uh, uh, uh, uh, yeah, in de diverse bejaardenhuizen... Maar hoezo, hoezo mannen, onderwijs... Hoezo zouden mannen wel in, uh, de dienst kunnen... en vrouwen niet? Nee, maar vroeger was het gewoon niet nee, zo. Vroeger nee, vroeger vroeger het, nee, het dienstplicht was gewoon punt alleen voor mannen. En nu, als je zegt... je wil weer een dienstplicht invoeren... Ja, dus dat moet je hem uh, voor mannen en vrouwen. Ja, precies. Ja, dat uh. bedoel ik eigenlijk. Nou, goed, in deze groep staat ook heel veel meiden bij, dus dat is, dat is sowieso al... Ja. Uh, dat wordt gedaan. Dus dat is heel prettig. Ja, Oké, okay. nou, iets uh, voor de toekomst. Ja, ik heb toch wel een bericht dat in, in uh, Amerika is een uh, man ontslagen, een leraar... Ja? omdat hij weigerde te verwijzen naar een transgender leerling... met het mannelijke persoonlijke voornaam wordt hij... Hij had religieuze redenen aangehaald. Hij probeert nu voor zijn rechtbank zijn gelijk te halen. Wacht, nog één keer. Dat was dus een leraar. Die heeft yeah. een student. Die wenste in 2018 voortaan als man door het leven te gaan. Yeah. En de leerling vroeg echt om naar hem te verwijzen met hij en hem en zijn. Yeah. Maar die man had het vanwege zijn geloofsovertuiging. Hij heette Peter Flaming. Graag maar af hoe ze dat op Amerikaans uitspreken. Yeah. Flaming. Flaming, ja. Yeah. Hij wilde het gebruik van mannelijke voornaam worden zoveel mogelijk vermijden. Maar was wel bereid de mannelijke naam van een student te gebruiken. Hij heeft een, waar, uh, een waarschuwing gekregen, maar ging toch in de fout... tijdens een oefening over virtuele realiteit. En uh, na de les, uh, toen, toen hij zei, laat haar niet botsen. Want uh, ze ging ergens uh, virtueel uh, een beetje knokken of zo. Yeah. En uh, die, leer, die student heeft de leraar erop aangesproken. En hij is dus nu, uh, hij is nu ontslagen. Ja, het, is, het is echt een heel, heel vaag hij... verhaal dit, hoor. Ja. ja, nou ja, je moet... Uh, als jij een leerling hebt die, die vrouw wil zijn voor jou, ja? moet je hem met haar aanspreken of andersom. Oké. Okay. Het is ook steeds meer dat hele gebeuren: van... is er wel een transgendere toilet? Ja. Yeah? Nou, je krijgt dus straks gewoon geen man- of toiletten meer, maar gewoon één toilet klaar. Ja. Dan ben je ook. Ik, ik heb sowieso nooit begrepen waarom een man en een vrouw toiletten. Ja, maar dit is. Nou, te... omdat, ja, ja zeker nou, als. Je... ja. Omdat dat de vrouwentoiletten zijn over het algemeen wel wat schoner dan de mannetoiletten. <laughs> ik heb uh, uh, best <laughs> nou, wel toiletten ja. schoongemaakt. En ja. over het algemeen zijn de vrouwentoiletten echt een heel stuk smeriger okay. dan de herentoiletten. Ja. Dat is echt uh, oké. Okay. Uh, somm in sommige gevallen niet. Omdat sommige mensen niet recht kunnen uh, uh, richten. Ja. Maar wat die vrouwen allemaal op die toiletten doen, ik weet het niet. Maar die zijn nou. echt een stuk smeriger. Ik denk, maar, maar, denk gewoon nog, van doe maar transgender toiletten overal. Je ja, okay. moet je wel zelf zorgen dat je een, een, uh, dat er overal wel zo'n dingetje hangt... dat je met wc-papier toilet even kan uh, reinigen. Als je eventueel zit. Ja, goed, dat zie je steeds vaker ja. dat er een ja. dingetje hangt. Ja. Ik heb ja. hem ook al eens voor iets anders gebruikt. Dat moet je niet doen. Oh, nee, dat moet je oh, niet doen. Vond je dat leuk? Ja, uh. Maar, uh, maar goed, uiteindelijk... Uh, ja, Toen ging niet er net, he, ik denk, waar is dat tevoer? Oh, kan kun je er alles mee reinigen. Ik zal eens even kijken. Maar uh, uiteindelijk... Ik zie Mark zo met uh, zijn Nee, maar over. Het uh, ja, is toch best wel lastig als je nou een, een, als kind bent, dan kom je naar school en zeg je, meneer, zeg tegen mij maar even uh, mevrouw nu. Ik ben mevrouw. Nee, die, nee, ik ben geen jongen. Ik ben een mevrouw nu vandaag. En dan ja. kom je de volgende. Dag. Nee, maar ik heb erover nagedacht. Ik wil toch, mijn, ik wil toch alweer jongen zijn. Ja, maar in, zo, nu. dat blijft ja. toch zo. Ja, maar, ja. Nou, zo, zo gaat dat. Je doet niet dat niet hè? effe. Hè? Nee. Hoeveel okay. formulieren moet je daarvoor invullen. voordat de leraar over zag gaan? Zegt oké, okay, nou noem ik je nu uh, mevrouw. Nee, zo iemand gaat, gaat dat proces dat langzaam over. En op ja. een gegeven moment heeft hij gewoon dat besluit. Dat is net zo als iemand uit de kast komt... Ja. dat is ook niet van de een op de andere de dag... nou, ik heb besloten, ik, uh, uh, ik val alleen nog maar op jongens. De, gisteren viel ik nog op, uh, op ja. beide, maar nu val ik op in. jongens. Ja, maar ik bedoel, een leraar wordt niet verplicht omdat een jongen zegt wat, dat hij iets anders is... dat die leraar, dat, dat, moet je hem ook zo aanspreken? Ja. Nou, ik vind dat, ik vind dat wel... Maar het leuk. is wel lastig en uh, je mag ook zeker een proeftest hebben. Ja? Want ik ken ook iemand die inderdaad... Uh, uh, van de seks is veranderd. En, maar het, het lukt mij goed. Maar ik merk wel dat de familieleden... die yeah. hebben er meer moeite mee. Want die zijn natuurlijk zo gewend... Ja. Oh, dat ja. een broer een broer is en geen zus. Ja, ja. En dat is natuurlijk lastig, wel lastig. Maar uh, ik, ik zeg het, maar, het, het, het zeggen, het gaat mij... Uh, wonderbaarlijk goed, moet ik zeggen. Maar goed, uiteindelijk... De, deze leraar kon wel aangesproken worden... omdat hij in functie is. Maar iemand op straat die zeg maar uh, man is... en die spreekt hem aan als vrouw... Kan je bij hem ook een rechtzak aan de hoek? Nee, dat gaat nee, niet. Er zit een verschil tussen of je het, uh, zeg maar, of je onbewust zeg ja? maar, af en toe de fout ingaat. Ja, dat kan gebeuren. Of dat je bewust, zeg maar, weigert om. Uh, om ja. Dan um, je ja, eigenlijk zijn. zijn uh, ja, goed. Maar deze leraar klinkt alsof hij ook gewoon dat het even uh, fout ging, niet, hij heeft niet echt lopen trainen. Uh, ja. Volgens mij ook niet echt. Nou goed, zover even discussie over uh, ja, hoe je iemand moet aanspreken. En wat die persoon wil, man of vrouw of uh, het. Kan ook nog natuurlijk tegenwoordig. Dus van alles mogelijk gewoon. Straks is Antwoord zijn berichten. Wat speelt hier in Antwoord en wat gaat er allemaal doen? En is er nog een speciaal weekend? We vertellen je het straks. Eerst hier. Inappropriate Behavior. You me Ja, daar kan je elkaar op aanspreken. Moet je wel even kijken of het een man of een vrouw is. Dat is nog waarschijnlijk gewoon een probleem. te zijn hier in de maatschappij. schatje in dat dus, uh, zei je toch. Ik weet niet, moet je kijken op het naamkaartje wat het is. Goed, het is uh, alweer later dan normaal. En dat ben je ook hier gewend. Hier uh, bij Toeboekleven. Zandvoortse berichten. Ja! We hadden het al eerder over de wolkbreuk hier in Zandvoort. Afgelopen dinsdag het zwarte veld. Ze hebben daar een nieuwe riolering natuurlijk. Toch kwam alles water te staan. Echt. Er ontstond een, een kolkende rivier. Dat <lacht> was ik hier in de krant. En uh, de, de, de, de, de kelders moesten worden leeggehaald. Er moest echt flink worden opgetreden. Brandweer rijdt met vier wagens rond. En dat is ook even een puntje. Brandweer mag dan wel rondrijden. Maar het is niet de bedoeling dat je lekker met een auto heen. Dat je met de auto heen en weer gaat rijden. Want er ontstaat toch een soort golfslagbad. Wat dan weer de huizen binnenkomt komt stroomen. En dat volgens mij wel een beetje irritant. Nou, je zag zelfs wagens zag je een beetje dobberen af en toe. Echt waar? Als die, als, oh ja, echt waar. Die, die gingen drijven? Een beetje wel. Je zag de, ja, maar het stond ook ja, het zo hoog. Er zit lucht hoog. in die banden. Oh, ja, ja, het ja, het Daar zit lucht in. Ja. Je hebt gelijk. Ook nog. Het is ja, een goed wat ja, we ja, hebben. Mijn vriendin belde me ook echt. Ja? Van. Ja, hoe weet het? Zou je hem misschien kunnen ophalen vanwege het weer? En ja. ik, stond, ik was thuis en ik was de hondjes aan het uitlaten op dat moment. En, oh, ja, die hondjes er, van jou, die uh, moesten zwemmen? Ja, nou, er, er, vielen, er vielen op dat moment bij mij nog twee druppels. Maar zij zat uh, nou, niet zo heel ver, uh, ver weg van ons. ja yeah. En zij uh, uh, zei zo, ja... Dus ik zei, nou ja, die, die drie spatters, kom op, uh, niet te ja. zeuren. Ja. Uh, drie spatters, nou, toen rekenen heen. nou echt van het een op het andere moment was het gewoon: oké, okay, ik ben nu aan het varen. Dat, ja. Uh, ja. Dat is wel even spannend. Gelukkig nou, heb goed. ik mijn vaarbewijs. Ja, nee, nee. dat is waar, die heb je jij natuurlijk Nou ja, uiteindelijk door het rijden met de auto's kwamen uiteindelijk ook de putdeksels die omhoog kwamen. En uiteindelijk, ja, als de putdeksels omhoog komen en die gaan ook van een plek dan wordt het toch best wel gevaarlijk. Dus uh, uh, ja, als je niet naar buiten hoeft, moet je ook niet naar buiten gaan. En dat hebben mensen ook niet gedaan, want ja, anders kon je ook in een put verdwijnen. En uiteindelijk kwam er een discussie op gang over pompen. Zijn de pompen nou wel aangezet of niet aangezet? Nou, dat snap ik niet helemaal. die heel pompen, van. het feit dat, uh, dat er enorme overstromingen waren op de Van Lennepweg... en die ja? rotonden daar, dat ja? heeft niks met die pompen te maken. Want daar zijn die pompen helemaal niet. Oh, okay. En we hebben dus in onze wijk, in... Uh, uh, in Duin, Duinwijken heb je zo'n overloopvijver. Er is er ook zo'n eentje in uh, Duinwijk, Duinwijk 1 en 2. En uh, die bij ons, daar staat in het midden een enorme uh, uh, groot terras. En die staat normaal echt ruime meter boven water. En die stond nu onder water. Oh, Oké. Okay. En uh, er was gewoon zo ontiegelijk veel water gevallen. Is echt, nou, uh, bizar. Het is in 30 De sluizen jaar. zijn opengezet. In 30 jaar is dat echt al niet meer gebeurd hier in Zandvoort. Nee. Goed, wat nog meer? Wat nog meer? Ja, ik heb wel een bericht. Um, de schoolvereniging Adenhout-Bentveld, SAB, viert dit jaar het 95 jaar bestaan. En de oudste school van Adenhout gaat het hele jaar door vieren met allerlei festiviteiten. En woensdag 2 oktober was de aftrap van het jubileumjaar. En van 20 tot 24 april volgend jaar komt er een grote feestweek. Maar het is echt iets uh, om naar uit te kijken voor alle standvoorters. Want er zijn best wel veel standvoorters die daar op de basisschool geweest zijn. Oh. Dus het is de schoolvereniging Adenhout-Bentveld. We hoe, uh, hoeveel jaar bestaat die school? 95 jaar. Wat een raar aantal om dan te gaan vieren. Ja, nou ja, misschien willen ze dat mee stoppen. <lacht> je weet het. Net nog even, want 100 hebben we niet. Ja, het, het, het leraar is tekort, dus uh, ja, je nee, weet het. zal het. je dus wel sluiten. Dus ja, kunnen we het nu nog even vieren dat we 95 jaar bestaan. Dat we het ja. toch hebben gehaald. Ja, dat, uh, en uh, misschien is er uh, een van de eerste die er nog op zit. Leeft hij nog? Het zou kunnen. Nou ja, ah, net dan, uh, maar die, die heeft er geen meer je... van, denk ik. Nee, oh die meneer, ja, leuk is dat weer. Goed, kijk, met Marcus. Ja, hoe heet het? Uh, Nick Meijer heeft een nieuwe baan. Oh. Uh, hij is uh, namelijk uh, door de gemeenteraad van Huizen voorgedragen als de nieuwe burgemeester. Uh, hij heeft dus niet erg lang van zijn vrije tijd kunnen genieten. Nee. Uh, de bedoeling is dat hij uh, op 13 november uh, wordt geïnstalleerd. Dus hij heeft nog wel eventjes de tijd om uh, yeah. bij te komen. Dat, uh, dus dat, ja. Ja, kort. Het is uh, wel goed. Ja. Afgelopen weken lag het ook interessant voor de kunnen dat hij. Uh, de oude burgemeester en de nieuwe burgemeester, iedereen bedankt in Zandvoort voor de mooie wisseling van de wacht. Uh, de brieven en de afscheid. En nou goed, ook de vrouwen van de burgemeester hebben ook allemaal gezegd. Uh, iedereen bedankt. Uh, mooie woorden. En, bedankt. Ja, bedankt voor het diploma. Dus, nou, uh, uh, verder, ja, vergeet toch even niet, Zandvoort Goes Wild. Uh, deze maand, oktober, gaan er weer van allerlei wilde dingen gebeuren. Wild Wildwaterrafting in de, in de branding gebeurde dan. Ik oh, ik dacht gewoon, straat. Ja, dat had wel gekund de afgelopen week. Ik weet niet of ze dinsdag daar de boten voor hadden neergelegd. Dat had gekund. In zee gaan ze dat doen. Het is een roofvogelshow op 19 oktober. Er uh, zijn culinaire wandelingen met een uh, wapen, zeg maar, de duinen en dan zelf je eigen hert schieten. Oh, dat is ook nee, wel een leuke. Ja, dat is wel, wel leuk. Een, een en inderdaad. Ja, en dan zijn ze nog lekker beurgelen. Bur, en dan ga je er nog even overheen. En uiteindelijk ook, uh, is er nog iets voor de kinderen: uh, Monster, Groove van Fono. Ik heb het een beetje, op, uh, <laughs> een beetje raar opgezet. En het gaat over Roodkapje in het. Uh, in het donkere bos, met die uiteindelijk neergeschoten wordt. En dan komt er ook een hert bij. Nou, nou. rare dingen allemaal. Maar goed, een expeditie Robinson kan je uh, bij de haven van Zandvoort doen. Dan kan je met familie en vrienden kan je daar, zeg maar, een soort uh, versie doen van uh, ja, de expeditie Robinson. Waarschijnlijk allerlei dingen dat je af moet zien. Dat is leuk, om tot elkaar te komen. Teambuildingdag, zeg maar. Goed, wat dan meer? Dat is allemaal onder het mantraat van Zandvoort Goes Wild, oktober. Ja, uh, voor de derde keer in korte tijd heeft een uh, vrachtwagen zich vastgereden in het uh, schelpenbed. Bedoelde uh, zandbank uh, in de entree. Op de plek waar tot uh, van kort restaurant de Boemerang heeft gestaan. Um, een paar dagen geleden nog uh, was, een, uh, was het een grote vuilniswagen die niet uh, op eigen kracht uh, de weg op kon. Vervolgens... nou, uh, uh, Vervolgens. Wat? Uh, die niet op eigen kracht uh, zijn weg kon vervolgen. Nee. En uh, de hulp van collega's in moest roepen. Deze keer uh, was er een tractor uh, uh, die het uh, strand... Uh, uh, ja, die hem uh, heeft geholpen. Die hem op dus, uh, moest trekken. Uh, ja. Okay. Uh, ik vraag me wel af, mag je daar rijden? Nee. Nee. Natuurlijk niet. Maar het, het, nee, schijnt, ja. het schijnt er zo aantrekkelijk uit te zien... dat iedereen er weer in en de denkt van... Oh, maar, hier kunnen we Moet ook er nog Moeten de even, drijfstand in doen? Even, even een stukje tussen. Dus eigenlijk zouden ze gewoon borden moeten gaan ophangen. Het is dus drie keer de scheefrecht. Is nu geweest, hang een bord op. En er staat op, nee, doe het niet. Beter van niet. Beter van niet. Of gewoon een foto weg uitprinten en daarop een bord plakken. Dit was de, volge, de vorige gek. Ben jij de volgende? Zo weet je. Gewoon even duidelijk... Het. Teksten. Want mensen die in Zandvoort zelf wonen... die gaan het ook nog proberen, blijkt. Dus ons, ons vuildesman een beetje toch wel beter... dat je het helemaal weg kan zakken. Ja, maar je hoeft niet per se... In de... Ik denk dat ze gewoon dachten... Dat het, is het een snelle... Ik weet niet precies waar het is. Dus hey? is het een snellere route of zo? Ja, ja, nou, je kan eigenlijk... Uh, je hebt dus het grote van Venemaplein. Die flats die dan ja, zo ja. omhoog staan. En je kan dus eigenlijk dan uh, langs Bollejan ergens... zou je dan misschien wel op die... Uh, op die uh, uh, grote stoep zeg maar, die daarachter zit uh, kunnen rijden. Want je hebt de, uh, de passage, die ja, zijn ja. die kleine dingetjes. En daartussen willen ze blijkbaar dan rijden. Ja, maar dan moet je eigenlijk, denk ik, toch wel via het oude Dolfinarium... zo doorheen misschien, als dat ja. lukt. Maar ze dan zijn, hebben ze de, de, de route afgesneden via ja, de boemerang. Want ze we hebben wel hier naar paaltjes gereden. Ik denk dat de gemeente eigenlijk wat meer paaltjes moet zetten daar. Dat dat ook niet meer gebeurt. Nee. Eventjes. Ik denk ook gewoon boete uit gaan delen. Hele of een paar paaltjes en dan gewoon zo'n er even omheen doen... Dat de mensen in ieder geval gewaarschuwd worden van... hé, hier moet je niet ah ja, het is, overheen rijden. Ik was echt het is drie keer geweest, het is nu wel klaar. Nu moet er toch wel een belletje gaan rinkelen. Ja, het staat zo lullig. Als ja. er sowieso een afzetlintje omheen zit. Ja, goed. wel geloof ik, iemand van de in- en out die daar zo ding heeft... die zit wel elke keer weer te kijken. En hoe is het mogelijk, welke randdebiel is er nou? Nou goed, ja. Wat, nog even één bericht. Kijk even naar landen. Ja, ik heb nog wel een bericht ja. hoor. Uh, het is dus zo dat... Uh... Oh, wacht even hoor. Er is een bewonersbijeenkomst geweest... Uh, over de herinrichting van de en uh, tijdens deze goed bezochte bijeenkomst van de gemeente is het schetsontwerp voorgelegd aan omwonenden. Yeah. En uh, uit de bijeenkomst kwam het belangrijkste punt naar voren dat zowel bewoners als bedrijven geen voorstander zijn van een 50 km per uur weg. Dus de gemeente neemt die opmerking serieus en er wordt bekeken op welke wijze er kan worden afgeweken van het besluit. Zodra meer bekend is worden de inwoners, uh, of de omwonenden hierover geïnformeerd. Maar het hele project herinrichting Kamerling Onnesstraat... dat is dus het naaste spoorbomen. Maar dat betekent dat de snelheid omlaag gaat of de snelheid omhoog? Ik bedoel, 50 kilometer, dan kom je dan van 30 kilometer? Nou, je hebt een behoorlijke een bocht 80? natuurlijk. Ja? Het, is, het is echt een bocht die is uh, 90 graden. Oh, okay. En uh, als, je, als je dan 50 kilometer rijdt, heb je kans dat bij die bocht... dat er uh, auto's misschien wel recht gaan. Daar staat de zijn ook trouwens. Dus je hebt wel gelijk hulp. Ja? Maar ja, de, het is allemaal niet zo handig. Geen voorstander voor 50 kilometer weg? Nee, dus, nee. Dus dus ik denk dat ze het eerste stuk zeker tot... De... Dus het wordt 30 kilometer dan? Ja, waarschijnlijk. Okay. Maar ja, het is, die, die Kamerling onder straat zelf... die uh, nodigt uit om hard te rijden. Oh, dus dat gewoon, is uh, vanaf die bocht is het tot aan het eind van Noord... is het gewoon één lange rechte weg. Okay. Ja, Je krijgt natuurlijk wel uitritten... Straks van die grote woontorens, hè? want daar komen heel veel mensen te wonen hè? in die flats. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, ja. Nou goed, het is goed om daar nu alvast over na te gaan denken. Omdat uh, wat doet er in de toekomst herinrichting uh, Kammerlink Onnostraat. En Omgeving. goed, dat is over de Zandvoortse berichten. En straks twee er veel meer. Eerst even, ja, verhelderend is in het vaker. Eerst even geinig, muziek moet toe ook toe door Cinemaclub, Alarm. on each side Club. En het heet toch valse loom, zo heet de LP. Nice to see you. Ja, zeker. Dat zeggen wij ook tegen Marcus. Fijn om u weer eens te zien. Het, hi. Is, uh, hi, hallo. Zeg, het is weer de zaterdagmorgen. En wij hebben natuurlijk uh, afgelopen week... Uh, nieuws in de gaten gehouden. En wat, wat hoorde ik gisteren nou? Hysteria bacterie kan in voedsel terechtkomen. Vooral in vlees, maar ook in bijvoorbeeld schimmelkaas. Oh, oh. oh god, ik heb gisteren sound. Schimmelkaas. Schimmelkaas? Oh nee. je ik ook. dacht alleen dat het over vlees oh. waren. Je ook waren. Wat kan je daar nou voor worden? Uh, wat kan je nu van krijgen als je die hysteria... Oh nee. Oh nee, dat, big... is dat, dat is dan... je wat anders. Als die kijken, Wat krijg je dan? Je kan grieperig worden, misselijk, of yeah. hoofdpijn krijgen, of diarree. Of doodgaan? Dat kan ook. Maar het zijn er maar twee, geloof ik. Hè? En dan geloof ik dat één iemand een miskraam heeft gehad. En uiteindelijk... Uh... Ja, sommigen ja. uh, sommige worden erg ziek. Als je, al, uh, je kan dus hersenvliesontsteking je... krijgen, bloedvergifting. Oh. Ging. En bij zorgere kan dus een miskraam... Ja, dat Optreden. is één keer gebeurd. Hoe, hoe ontdek je dat je het hebt? Want ik ben al het kan al... maanden duren voordat je het, uh, dat je oh, het in gaat ik, ik ben al een tijdje ben ik, uh, vrij grieperig. Ja, dus ze kunnen uh... zich uiten tot 90 dagen na de consumptie. Yeah. En het ze kunnen milde griepsverschijnselen zijn. Maar uh, ook hoge koorts, heb je dat gehad? Hoofdpijn, ja. spierpijn? Krijg je dan... ja, Tenminste, ik heb nooit mijn koorts gemeten. Maar... Krijg ik last van je rug en zoiets? Dan komt dat ja, door iets dat anders dan. Maar al heb, maar heb al je ook ergens waar eventueel ratten zouden kunnen zijn? Want de ziekte van die rukt ook op. Oké, okay, nou, het is allemaal waar. Goed, Het vlees... Ik het ook al een stuk zwakker in hem. Maar het ja. al het vlees nu uit de schappen gehaald? Ik, kan ik, ik ga nu... zo toch maar even langs de dokter. Veilige uh... Vleeswaren die nu nog in de schappen liggen, zijn veilig, zeggen de winkels. Maar goed, ja. ik was echt helemaal in paniek. En toen op een gegeven moment hoorde ik... Nee, wacht even. Dat bedrijf dat het meet heeft een nieuwe soort van meting, hebben ze gevonden. En nu ze een nieuwe soort van meting hebben uh, uh, ge gemaakt... komt er veel meer van die... Uh, die hysteria. Nee, hoe, noem je het? Uh, hoe heet dat ding ook weer? Hysteria is het, hè? Nee, listeria. Listeria. Listeria. Bacterie tevoorschijn. Normaal zit er altijd een klein beetje in... voedsel is er aanwezig. Binnen de norm. Maar omdat ze nu... meer meten, beter meten... komt er meer tevoorschijn en wordt het dan een keer... gevaarlijker. Maar is het dan echt gevaarlijker? Of hebben we gewoon altijd dat vlees al gegeten? Ja, en het, hebben we nu wat, beter gemeten? Nee, wat, wat er is gebeurd, er zijn een aantal mensen... overleden en... Een, er is een miskraam geweest en nou, nu gaan ze het zoeken naar waar die, komt dat vandaan? Je ja, zou het dus, mogelijk van dat vlees kunnen komen? Ja, dat is wel een beetje wat ze kijk. Ze gaan dan de doodsoorzaak zoeken en dan is iemand ergens mee besmet en dan gaan ze proberen die link te vinden. En als ze dat hebben gevonden, nee, nu hebben ze dus onderzoek gedaan bij dat bedrijf ja. en uh, ja, daar blijkt dus die is het die niet heel, ver, heel hoog te zijn. is het niet heel ver gezocht dit? Uh, Hebben ze uiteindelijk ja. een match gevonden? Want dit bedrijf die het nu heeft gevonden, die was echt heel blij ook. Hè? Absoluut, want zonder deze nieuwe techniek uh, hadden we ook deze uitbraak uh, niet kunnen koppelen aan levensmiddelen. En uh, waren ook uh, de vleeswagen gewoon nog in de handen geweest. Ja, uitbraak. Is er echt een uitbraak? Of is er een nieuwe metingen? Hebben ze gewoon iets ieder geval? Ik vind dit ook een beetje paniekvoetbal dit, hè? Het klinkt als paniekvoetbal. Ja, wat Ik... denk je? Dat dat bedrijf... Uh, ja. Want, uh, ja. Ja, Offerman. Ja, ja. Die, die, die wordt geofferd ik bedoel, nou, zeg maar. Uh, vo, uh, vo, ik weet niet of je de firma Foppen nog kent. De, uh, de, ze bestaan nog wel. Ja? De, de, maar die had toen die, uh, die bacterie, uh, salmonella bacterie in de vis zitten. Ja. En uh, ja, die heeft daar best wel wat schade van. Uh, die, die verkoopt tegenwoordig zijn producten toch onder een andere naam, denk ik zo. Heel <lacht> Nou goed, uiteindelijk blijkt wel dit bedrijf, wel 100% listeria, vrij... Uh, uh, bak ja, bacteriën te verkopen, dus dat klopt allemaal wel. Dus nu in één keer hadden ze wel meer, dus moet wel gekeken worden. Het is wel lastig om de bacteriën te doden, want je moet het allemaal boven de 100 graden. Moet je het uh, koken of zo? Of ja, uh, maar uh, maak lekker stoofpotjes. Ja, uh, dat heerlijk. soort dingen zou ik doen, uh, vlees en brood. Maar ik vraag me ja. dan wel, zit dat dan in je productieproces? Zit dat in je.? Ja. Waar, waar, waar... Is, zit het bij je machines? Komt het bij mensen vandaan? Dat zijn ze nog allemaal naar op zoek. Ja, en wanneer is het Listeria? En wanneer is het Salmonella? ook nog. Dat kan je ook uh, dat hebben, hè? dat is, heb dat ik ooit een, gehad. Dat is een ander, ja. andere... Ja, dat is iets anders, maar kan uh, uh, jij het onderscheid maken? Ik maar ik hoor. zag toch die man die uiteindelijk, zeg maar, die nieuwe methode heeft gebruikt, de man van het bedrijf die dat allemaal meet, zag toch een klein beetje zo van, ja, dat hebben we toch wel even mooi voor elkaar gekregen, dit. Dit zag ik wel een beetje, dat zag ik in zijn ogen. Ja. Ja, ja okay. is, we hebben toch wel de mensheid uh, gered, nu ook, hè? Ja. Echt waar? Krijg ik uh, kan ik al bij Willem-Alexander voor een lintje komen of niet? Dus dat gevoel krijg ik een beetje bij hem. Oh. Ja. ja. Nou, hij was gewoon trots. Dus ja, hij was gewoon trots. Dat mag, dat mag ja, dat mag ook. Je mag best trots zijn, hoor, om dit soort dingen. Nou, we zullen kijken wat het uh, allemaal nog verder uh, is in, ja. voor het fastaatje krijgt, uh, dit uh, uh, Listeribacterie. bacterie Goed, een ja. van de laatste plaatjes voor 9 uur na 9, stuk geschiedenis. Wat gebeurde allemaal door de jaren heen? Het is vandaag 5 oktober. Ach, is weer wat leuks te vinden in de geschiedenisbak. Eerst maar hier de duisterplaat van de Bomb Bicycle Club. Eet naar Maar dit eat, sleep, wake. No, nee, je neemt vooral de tijd. Neem even koffie of zo. Jij bent voor mij nog niet echt helemaal wakker. Het klinkt dat hey, ieder geval uh, niet. Goedemorgen welkom. Kijk, dan uh, ben je wel echt wakker. Het is uh, zonnig, kom deze kant op. Het was vanochtend wel koud. Ik twijfelde of ik handschoenen zou aantrekken in, in de auto zelf. Ik heb ze aan gedaan vandaag. Ja, maar jij was op de fiets. Ja. Gewoon echt een bikkeltje. Ja. ja ik, ik zou nog te twijfelen of ik een trui trekken of niet. Ja, echt gewoon. Ik korte broek komen. Nou, dan nou sla je toch echt helemaal en Dan sla je helemaal door gewoon. Trui zeg. Dus dat zover gaan ik nog niet hoor. Ik doe gewoon nog steeds mijn zomerjasje aan. Ik probeer het heel lang vol te houden nog. Ik heb geen idee uh, of ik straks... Uh, straks uh... Je kan grieperig worden. Ja, je kan grieperig worden dan. Dan moet je echt vooruitkijken. Ja, ja. Goed, ik kijk even naar uh, mijn mede-presentatoren. Ja, ik heb hier een leuk bericht. Dat was gisteren... Ja, of heb was jij... Het was Nee, dierendag. Ja, ja. <laughs> en uh, toen heeft ja. een dame heeft, uh, een, een statement gemaakt. Ja. Want uh, ze is op raad van, mensen, van de menees van haar vader... is het de paardenschool gegaan. Oh, ja, is het... Maar dat was een statement naar de lijn toe. Dat is dus de buslijn. Ja. Maar de bus is al tien keer niet komen opdagen het afgelopen schooljaar. Dat is nog maar kort. Ja. En uh, ze is uh, dus uh, in het zadel van Rambo gestapt... en in een drafje naar school gegaan. Ja. En na een half uur kon ze haar paard stallen in haar school. Maar papa Patrice nam nou Rambo toch maar weer even mee naar hun Hunbeek. En het uh, uh, dier is volgens verrassend een verrassende goede leerling. Hij heeft flink de lessen meegevolgd al. Dus dat uh, meisje maar waarschijnlijk is gewoon uh, heel slecht te zijn uh, met het openbaar vervoer daar in uh, België. Oh, Blijkbaar. Oh ja. ja, maar dat komt ook omdat er eigenlijk geen wegen liggen. Nee? Ze hebben, ze hebben, nee, uh, dat ze is hebben, wel uh, waar hoor. 50 ja. jaar geleden hebben ze, uh, nee langer nog, ergens net na de oorlog hebben ze daar wegen neergelegd. En daarna nooit meer iets gedaan aan de wegen. Dus ja. Oké. Okay dan uh, kan het openbaar voer ook niet meer rijden. Mm, het is ja. wel grappig, want jij zegt nu met paard... We hadden uh, een van onze vestigingen waar ik werk... die had gisteren uh, ook met Dierendag uh, allemaal leuke activiteiten. En iemand die dacht, nou, weet je wat ik doe? Ik neem mijn paard mee naar de studio. En die is met zijn paard op de foto gegaan. Dus dat uh, Echt was waar? heel grappig, ja. <laughs> gewoon in de studio, paard naar binnen. Ja. En daar is ook gewoon ruimte voor. Omdat ik gewoon... Nou ja, het, was, het was wel zo'n pony. Zo uh, oh, twijfijn. kijk, nu wordt het al anders. Zo'n Shetland pony, zeg maar. Zo'n uh, ja, Zo'n kleintje. Zo n zo n kleintje. Ja. Het ja, was wel grappig. Dat, uh, is, uh, dat lijkt me ook wel uh, grappig. En Zijn er mooie foto's voor? Want een dierfoto is altijd lastig, zeg ik. Ja, ik uh, heb de foto's niet gezien. Oh. Dat is een beetje jammer. Die moet heb... toch ontwikkeld worden? Ja, precies. Die, uh, <laughs> in die de trommel zin. gedraaid worden? En, eerst even een ontwikkelaar uh, fixeren en dan stopbad. Ik heb dat toch zo in uh, op mijn harde schijf zitten? Dat heb ik vroeger zo vaak gedaan, het ontwikkelen van een eigen... Uh... Er gebeurt nog steeds ja, zoveel. Jawel? Ja. ja. Ik was alleen, hoor ik wel iemand, ja, die had een of andere kunstproject gedaan... en die had foto's ontwikkeld, een rolletje gedaan... en toen uiteindelijk waren ze met het fotorolletje in een zakje... waren ze naar het Vondelpark gegaan en toen kwam er een kraai... en die had toen twaalf fotorolletjes in een plastic zakje meegenomen. Ja. Ik dacht, dat kan helemaal niet in de kaart een fotorolletje uit mijn kast. <tus> die heb ik toevallig nog steeds liggen, zwart-wit fotorolletje... Ik heb altijd zoiets... Wat zit er nog op? En ik deed het zo om de weegslaan. Ik denk, nou, dat is best wel een gewicht. 12 rolletjes in een zak. Ja. Ik betwijfel oh. of een kraai dat wel mee kan nemen. Ja. Volgens mij is dit een broodje aan, verhaal. Voor het, hele, voor het kunstproject om er een extra verhaaltje bij te bedenken. Maar goed, als we het toch over dieren hebben, ja... Marianne Thieme is ermee gestopt, hè? De Partij ja, van de Dieren. dat vond ik ook wel opmerkelijk, nieuws Jan. Ja, dat vond ik ook wel opmerkelijk. En uh, zij was natuurlijk wel de stuwende kracht erachter. En uh, ze gaat het overnemen, maar ze schijnt niet helemaal uit beeld te verdwijnen. Dat lijkt me wel lastig, als zij nog steeds in beeld blijft. En de opvolger. Misschien was ze burgemeester hier of daar? Is antwoord. Nee, die hebben al nee, we hebben al Nee, die maar hebben we al. Ja, die... Nee, ik denk dat ze nog steeds wel actief wordt. Want zij is tenslotte wel het gezicht van de Partij van de Dieren. Ja. Tot zover het hoofdstuk dieren om één plaats nog voor negen uur. En straks het tweede gedeelte. Misschien is wat ik zei. En ook wie is de jarige vandaag? Het is 5 oktober hè. Is dat dan?